De storing ontstond vanochtend iets na elf. Over de oorzaak is nog niets bekend. In de centrale van Tianje zijn de afgelopen jaren vaker problemen geweest, vooral met kernreactor 2. Jarenlang lag deze elektriciteitsopwekker stil door haarscheurtjes in de buitenkant van het reactorvat. Als het aan Aken, Maastricht en een aantal andere gemeenten in de grensregio ligt, wordt de centrale van Tianje zo snel mogelijk gesloten.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 Waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second less Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt. And she said, I know how to help.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 to my Robert ik deed even lekker mee met deze van Milke Chance en de Stolen Dance. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan via wwwcfm lifenl Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. ZFM. ZFM niet alleen met radio, TV, maar ook internet. internet. www.cfmsandvoort.nl En daar vind je ook de laatste nieuwtjes uit Zandvoort.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 Albert-Jan, ben je er weer klaar voor? Ik ben er weer. Je bent er weer helemaal. Mooi, je hoort een beetje laser en light it up. Een lekker vrolijk plaatje op de zondag. <laughs> ja, we gaan het even over de kinderburgemeester. Want die, uh, ja, die is belangrijk dat hij er weer gaat komen. Ja, maar dan ga ik toch nog even terug naar de nieuwjaarspeech van de burgemeester. Want er gingen natuurlijk allerlei verhalen van uh, samenwerking met Haarlem uh, zou de burgemeester weggaan.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 Mobiele telefoon, weet je wel, ook zo'n leuk. I wanna dance by water niet the Mexican sky. Drink some margaritas by s mean blue lights Listen to the mariati play at midnight. Are you with me? Are you with me? To the Maria to play at midnight Are you with me? Are you with me? Frequencies. And are you with me. Be. Ben je erbij? Zandvoort op zondag. Goedemiddag. En leuk dat je luistert trouwens. En we zijn er nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met onder meer de de wedstrijden in de eredivisie, Albert Jan. Jij mag uh, wa, wa, wa, we beginnen om... Uh... Zal ik uh, beginnen dan? Ja, begin ja, dat, jij maar. Dat, dat vind ik wel leuk. Ja, begin jij maar. Ja, de wedstrijd die om half drie gestart is, is onder meer PSV tegen FC Twente. Daar staat het op dit moment voor Rijndhoven naar een 3 uh, tegen 1.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 No. The sound of the wind is whispering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 Tussen vier en vijf derde en laatste uur met onder meer het mooie gedicht van de dag. Een echte gouden oude. En het gaat over dit programma Zovert op zondag. Het uh, dier van de week. Nog meer nieuws. Formule 1 nieuws waarschijnlijk. En we houden de wedstrijden in de Eredivisie voor je in de gaten. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM.